Het vreemde dierenboek. Prins Leo was met zijn konijn hardlopertje aan het spelen in de gangen van het paleis. Opeens hoorde hij een dienstmeisje roepen. Leo, de minister-president en zijn secretaris willen je spreken. De minister-president en de secretaris keken heel ernstig. Uh, prins Leo zei de secretaris, zoals u weet bent u de troonopvolger. Uw onderdanen hebben u genoeg geld gespaard om een kroon voor u te kopen. U wordt vanmiddag onze koning. Bedoelt u dat ik het voortaan voor het zeggen heb? vroeg Leo. Uh, ja, prins Leo, zei de minister-president, maar wij zullen u voorlopig nog van advies dienen, want u bent tenslotte pas twaalf jaar oud. Leo reed met de minister-president en de secretaris in een koets naar het gebouw waar hij gekroond zou worden. Onderweg hoorde hij de klokken luiden en de mensen riepen, lang leven koning Leo! Leo werd tot koning gekroond. Toen dat afgelopen was en iedereen hem met vlaggetjes had toegezwaaid, was Leo zo moe dat hij blij was dat hij terug kon gaan naar de speelkamer van het paleis. Het dienstmeisje had thee gezet en een heerlijke slagroomtaart gebakken. Leo at een groot stuk van de taart en dronk een kopje thee. Daarna zei hij, ik ga even naar de Koninklijke Bibliotheek, ik ben zo weer terug. De minister-president en zijn secretaris waren ook in de bibliotheek. Wat zijn hier veel boeken? Ik ga ze allemaal lezen, zei Leo. Uh, majesteit, zei de secretaris, het is beter dat u die boeken niet leest. Deze boeken waren van uw vader, de oude koning, en er zijn mensen die zeggen dat in die boeken toverkunsten staan. O, oh, zei Leo, maar ik mag toch wel één boek lezen. En hij pakte een groot boek waarop stond Vreemde Dierenboek. Nee, majesteit, zei de secretaris. Maar Leo had het boek al opengedaan. Op de eerste bladzijde zag hij een vlinder. Die was zo mooi getekend dat hij wel echt leek. Wat een prachtige vlinder, zei Leo. Opeens kroop de vlinder uit het boek en vloog naar buiten. Op de volgende bladzijde stond een grote blauwe vogel. Maar plotseling stapte de vogel uit het boek en... Hij vloog dwars door de bibliotheek heen en toen het raam uit. Majesteit, zei de minister-president, u kunt echt niet verder lezen. Hij pakte het boek en sloeg het dicht. Daarna zette hij het op de bovenste plank van de boekenkast. Leo pakte zijn konijn op en liep weg. Die nacht kon Leo niet slapen. Hij moest de hele tijd denken aan het vreemde dierenboek op de bovenste plank van de boekenkast. De volgende morgen zei hij tegen de dienstmeisje, U moet me helpen. Ik heb een boek nodig uit de bibliotheek, maar ik kan er niet bij. Het dienstmeisje leende een ladder van de tuinman en pakte het boek dat Leo aanwees. Leo liep naar een bank in de paleistuin en sloeg het boek open. Hij keek eerst naar de lege bladzijde waar de vlinder en de vogel op hadden gestaan. Toen sloeg hij de bladzijde om. Daarop stond een grote rode draak afgebeeld. Oh nee, riep Leo verschrikt. Maar voordat hij het boek had kunnen dichtklappen, was de draak uit het boek gesprongen. En toen begon de draak te groeien. Hij werd groter en groter. Priestend spreidde de draak zijn vleugels en vloog over de bomen en de velden naar de heuvels. Wat erg, zei Leo. Ik heb een verschrikkelijk monster losgelaten. En hij begon te huilen. Wat een domme koning ben ik, riep hij. Wat moet ik nu doen? Leo holde naar het dienstmeisje en vertelde haar wat er gebeurd was. En, en toen de draak heel groot was geworden, vloog hij naar de heuvels, snikte hij. Het dienstmeisje troostte hem en ging op zoek naar de minister-president en de secretaris. Die stuurden meteen het leger naar de heuvels om de draak te vangen. Maar de soldaten vonden de draak niet en twee dagen later kwamen ze vermoeid terug. Maar de draak was nog steeds in de buurt... want de mensen hadden hem gezien bij een voetbalveld. En een heel voetbalelftal was verdwenen. De maandag daarop deed de draak een aanval op het regeringsgebouw. Alle ministers waren daarna spoorloos verdwenen. Alleen de secretaris was in de bibliotheek van het paleis gebleven. De mensen in het land werden steeds banger... en... Bozer op hun koning, die ze maar dom vonden. Leo ging naar de secretaris en vroeg hem om raad. Het enige dier dat een draak de baas kan, is de manticora, majesteit, zei de secretaris. Leo pakte het vreemde dierenboek en sloeg het open. De manticora wreef zijn ogen uit en rolde pardoes uit het boek. En daarna begon hij te groeien. Ga de draak doden, zei Leo. Maar daar had de manticora helemaal geen zin in. Hij verstopte zich in de stal van het koninklijk paleis en ging slapen. Daar vond de draak hem de volgende dag. Hij nam de manticora in zijn bek en bracht hem naar de heuvels. Ik moet het land van de draak verlossen, dacht Leo. Hij bracht de rest van de dag door in de bibliotheek en las alle boeken over draken die hij kon vinden. In een van die boeken las hij dat draken de hitte van de middagzon in de woestijn niet kunnen verdragen. De volgende ochtend liep Leo met het vreemde dierenboek naar de tuin. Het paard Pegasus kan me helpen, zei Leo en hij sloeg het boek op bij de bladzijde waar het paard stond. Uit het boek stapte een mooi paard met vleugels. Het groeide snel en toen het paard groot genoeg was, klom Leo op zijn rug. Het boek had hij bij zich. Naar de heuvels, Pegasus, riep hij. Leo en Pegasus vlogen naar de heuvels en gingen op zoek naar de draak. Achter een paar bomen zagen ze grijze rookwolken opstijgen. Daar moet de draak zijn, riep Leo. Ik geloof dat hij slaapt. Toen ze dichterbij kwamen, werd de draak met een verschrikkelijk gebrul wakker. Hij sprong op en probeerde Pegasus te pakken te krijgen. Kom, we lokken hem naar de woestijn achter de heuvels, zei Leo tegen het gevleugelde paard. De draak vloog priesend achter hen aan. Tegen het middaguur hadden ze de rand van de woestijn bereikt. De zon scheen fel en er was nergens schaduw. Zodra Pegasus stil stond sprong Leo van zijn rug. Hij deed gauw het boek open op de bladzijde waar de draak uit het boek was gekomen en waarop een palmboom stond. Daar kwam de draak al aan. De draak blies grote rookwolken toen Pegasus probeerde Leo te beschermen. Met zijn vleugels sloeg hij de rook in alle richtingen, zodat de draak Leo niet kon zien. De draak kreeg het verschrikkelijk warm. Nergens zag hij een plekje waar schaduw was. En ineens zag hij de palmboom. Hij sprong op de bladzijde en tot zijn grote blijdschap zag Leo dat de draak steeds kleiner werd. En even later lag de draak op zijn oude plekje in de schaduw onder de palmboom in het boek. Toen klapte Leo gauw het boek dicht. Opeens hoorden Leo en Pegasus luid gejuich. Toen zagen ze het voetbalelftal, alle ministers en de manticora aankomen. De draak had hen in de heuvels verborgen gehouden. Leo... Zei Pegasus, ik breng jullie nu allemaal naar huis. En zodra we thuis zijn, verdwijnen de Mandicora en ik weer in het boek. Beloof me dat je het boek terugzet in de boekenkast en dat je er de komende vijf jaar niet in kijkt. Daarna zal de toverkracht van de oude koning verbroken zijn. Dan worden we weer gewone plaatjes. Dat beloofde Leo. Een paar uur later stond het boek weer op de bovenste plank van de boekenkast. En alle mensen in het land spraken nog jarenlang over hun dappere kleine koning Leo, die de draak had verslagen.